Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie. Jan van Banneveld, hartelijk welkom, ook vandaag. Um, we gaan langs Daniel, de profeet Daniel, uh, de eindtijdreden van de heer Jezus, naar openbaring. Is dat een logische volgorde? Ja, er loopt een heel directe lijn van Daniel naar de eindtijdreden van de heer Jezus. Mm -hmm. Ik zal het nu maar vast verraden, ze hebben het allemaal over de gruwel der verwoesting. Ja die dan op de heilige plaats komt te staan, <coughs> en daardoor koppelt de heer Jezus Daniel aan de eindtijd. Dus de Jezus staat in het midden? Die staat. Ja, die staat overal in het midden <laughs> natuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is maar we halen Paulus er ook nog bij, ja. want die geeft in, dat weten weinig mensen, maar die geeft in de tweede Thessalonicensebrief ook een scenario van die eindtijd. Ja, klopt. En waar ook weer Jezus in het midden staat, maar, maar ook Israël indirect bij betrokken is. Ja. En dat is heel duidelijk. Mm -hmm. wie, wie, wie was Daniel eigenlijk? Daniel? Wat was dat voor een figuur? Een verschrikkelijk sympathieke knul, die uh, uit van koninklijke afkomst was, mm -hmm. die in ballingschap gevoerd was tijdens de eerste ballingschap, en die met zijn drie vrienden, zaterdag, Messach en Abednego, aan het hof van Nebukadnezar was uitgenodigd, om daar ja, prinsen te worden of leiders te worden. Dat was in de ballingschap? Dat was in de ballingschap, ja. Dat was dat wel bijzonder dus. Heel bijzonder. Ja, nou, ja dat, deed hij, dat deed hij, neem ik het deze, al met alle overwonnen volken. Mm -hmm. Omdat hij ze zoveel beter in bedwang kon houden. Dus hij pakte de wijze mannen uit zijn uh, ja, uit, uit uit volk. En die, die wilde <coughs> hij zich voor zichzelf natuurlijk en voor zijn ja. eigen koninkrijk winnen. Ja. En dat deed hij op een verstandige manier. Ja. En dat was Daniel. En uh, hij was zeer gelovig, orthodox gelovig, mm -hmm. hij wilde het voedsel van, uh, van Nebuchadnezzar niet eten nee. en uh, hij had dromen, hij was visionair. Ja, dat nou, is wat. Uh, dat is wat. Hè? Dat die, uh, want hij nam het daarin ook op tegen heel veel profeten, die uh, de dromen niet konden uitleggen. Ja, ja, dat was een ja, dat, <coughs> de, de, de, de, die droom van dat beeld in ja. Daniel 2. Ja. En ze konden het niet uitleggen. Dan, uh, Oh, zeiden ze tegen de Nebuchadnezzar, uh, we zullen het u zo uitleggen, ja. als u in de droom maar vertelt. Maar ja, Nebuchadnezzar die had al lang in de gaten dat hij al die profeten hem een beetje uh, voor het lapje hielden, om ja. het eens netjes te zeggen. Ja, dus hij zegt, nee, je vertelt me de droom, als je een echte profeet bent, dan weet je het. Ja. Je vertelt me de droom met de uitlegging, ja. als je niet weet, weg met jullie. Ja, precies. En ja, dus Je weg met jullie. We bang van een eigen ja. in, uh, ja. Ja. En Weg met jullie dus. Ja. En toen hoorde Daniel het, en die uh, meldde dat, uh, uh, toen die soldaten daar rondtrokken, om op weg te gaan om al die profeten te doden, mm -hmm. die valse profeten dus. dus, vroeg Daniel maar waarom is dat eigenlijk, want hij was er niet bij betrokken ah. namelijk, ja. Daniel. Ja. Hij zegt, laten we nog even wachten, en zoveel vertrouwen had hij, mm -hmm. laten, ik, ik ga bidden naar God, en hij met zijn drie vrienden een witstond belegd. Ja. En de heer liet hem die dromen zien. Ja. En het is fantastische dingen die er allemaal mm. gebeurd zijn in die tijd. Want uh, ja, hij kreeg daardoor een, een speciale positie. Maar werd er vervolgens ook weer op de korrel genomen. Hè? Want Tuurlijk. Uh, hij had eigenlijk het leven van zoveel profeten gespaard daarmee. En, en ze gingen hem dan weer pakken. En ze gingen hem pakken omdat hij ging, ging bidden, eh, niet naar Mekka, maar naar Jeruzalem? Nou, Mekka speelde toen <laughs> nog geen rol in die <laughs> niet, tijd. Niet. Dus, uh, <laughs> Bij wijze van spreken. Hè? Ja. Ja. Maar dat, dat, dat, klopt, dat klopt ook. Ja. Maar hij, hij bleef natuurlijk vertrouwen op God, dat was ja. het verschrikkelijk mooie van dat ja. verhaal. Ja. Kijk, dat beeld van Daniel, dat vinden we in Daniel 2, ja. dat, uh, <coughs> dat staat dus hier. Uh, dat had een gouden hoofd mm. en dat was het Babylonische Rijk. Ja. had een zilveren borst mm -hmm. met uh, zilveren armen, dat was het Medo-Persische Rijk. Ja. En daaronder was het van koper, dat was het uh, Griekse Wereldrijk. Mm -hmm. En daaronder het keiharde Romeinse Wereldrijk. Ja. En daaronder weer die tien tenen en een rijk gemengd van klei en, en een slap Oké, okay, en, en Daniel zelf zat in het, in, in het hoofdgedeelte, in het Babylonische Rijk? Hij, hij werkte in het Babylonische Rijk, ja, ja. En dus, later nog in het Medo-Persische Rijk. Ja, maar dus, dus dat, zeg maar, hij begon zeg maar, met het hoofd en alles wat daarna kwam, dat moest allemaal nog komen? Het moest allemaal nog komen, ja. ja. Het interessante is dat het duidelijk is dat dat beeld van Nebukadnezar en later maakte hij ook een beeld, dat was natuurlijk een afbeelding wat hij die droom had gezien, Nebukadnezar ja, waar iedereen voor binnen moest. Ja. Daar kwamen die mannen in de vurige oven, ja. die bijna omgekomen waren. De, nou, de drie vrienden van... Uh, de drie vrienden ja. van Daniel, ja. Maar dat beeld, dat zal in de eindtijd ook weer overeind staan. Mm -hmm. Want er staat hier, uh, dat... Uh, uh, op een gegeven moment in de eindtijd, vers 45, zal zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraken mm -hmm. en het ijzer, dus wat onder het Romeinse Rijk, het koper, het leem en het zilver en het goud verbrijzelen. Ja. Dus die hele constellatie van dat beeld mm -hmm. staat in de eindtijd weer overeind. Ja. Dus dat is, wat, zoals ik het interpreteer, het Rijk van de Antichrist, want dat zal het laatste zijn. En dat is Irak, met Iran. Terwijl je, als je nu naar Irak kijkt, jongens, dan zeg je van, wat is daar van overgebleven? Ik bedoel, zo verdeeld als het maar kan? Ja, nou ja, Irak. Dat, Kijk, die Europese Unie kan niet anders dan een verbond met de islam aangaan. Aha. Nee, maar qua, qua land, hè, bedoel, je zou zeggen van, ja, in die tijd was Babel natuurlijk een geweldige natie, maar als je nu naar Irak kijkt, dan denk je van, jongens, wat is daar van overgebleven? Ja, toch nog vrij groot. Ja. Wel nog groot, groot, maar de power? De power macht. is niks. Nee. nee dat dus is... er moet nog iets gebeuren dan? De Shiiten shi en de die slachten elkaar ja. vrolijk af in de mm hoop -hmm. op 72 maagden. Ja, precies. Nou, dat ja. is heel erg, is dat. Ja. Ja. Niet, uh, maar, dan, wat betekent dat die combinatie van al die wereldrijken, in de eindtijd weer overeind staat. Ja, dus dan, dan krijg je, nou ja goed, we kennen allemaal de verhalen over de Nieuwe Wereldorde, waar iedereen zich in verbindt aan elkaar en waar de antichrist leiding aan geeft? Ja, dat kan, maar het zal wel uh, het Romeinse Wereldrijk, dat is Europa, mm -hmm. ik hoop dat we zo snel mogelijk de Europese Unie uit... Uh, Jij wel uit... geen onderdeel van het Romeinse Rijk uh, zijn? Ja, nou, de, die, die grens liep ergens langs de rivieren, hè. O oh ja, dus we, we zouden ook kunnen ontsnappen. Bij, bij Nijmegen en zo. O, oh, nou, dan, dan ik... word je aan de goede kant. Ja, zitten in... ja, nou ja, je kunt erover lachen, ja. maar als het zover is, dan lach je zwart, nee, nee, nee, dan, dan, dan bel ja. ik je nog wel een keer op. Ja, ja. Nee, maar het is een ernstige zaak. Ja, zeker. En dat staat hier heel erg duidelijk. En ja. De schrift die is eigenlijk vol van profetie. Ja. Het, het hele zogenaamde Nieuwe Testament, ...staat zo vaak mm -hmm. in dit geschieden op dat vervuld zal worden, het woord gesproken door de profeet. Het hele leven van de heer Jezus die mm -hmm. wandelde als het ware van de ene profetie naar de andere. Ja. Zelfs toen hij gekruisigd was, mm -hmm. en zelfs toen hij daar bijna stierf, ja. toen hij moest nog zeggen, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mm -hmm. Het was volbracht. Ja. Toen herinnerde hij zich dat er nog een profetie mm -hmm. niet vervuld was. Ja. Weet je welke profetie dat was? Dat is het laatste kruiswoord. Toen herinnerde hij het profetische woord dat mm -hmm. nog niet vervuld was. En hij zei mij dorst. Okay. En dat ja. staat in een van de dat psalmen. Ja. Nee? Zo leefde de Heer in en door en met het woord. Ja. Ja, dat is ja. de meer dat wij erin moeten leven, mm -hmm. dat woord. Nee? En, en het hele Nieuwe Testament, allemaal, altijd. En Paulus zegt het evangelie dat is gebaseerd op Mozes en de profeten. En dan bestuderen wij het profetische proboot. Je leest zelden en je hoort hetzelfde in de kerk. Mm -hmm. Dat profetische woord verklaard wordt en uitgelegd. Ja. Dan gaan we gauw verder, dat er moet niet veel over... Nee, jij bent uh, door ons gevraagd om het uit te leggen, ja. dus... De... <laughs> nou, in Daniel 7, daar worden die wereldrijken mm -hmm. weer voorgesteld, en daar ja. moet ik ook iets van zeggen, want ook modern is dat, in deze tijd. Uh, daar, vers 2, krijgt Daniel weer een droom. Mm -hmm. Hij zegt, ik had in, het in de nacht een gezicht. Ja. De vier winden van de hemel brachten de grote zee in beroering en vier grote dieren stegen uit de zee op. Dat is met andere woorden, de zee, dat, zijn, dat is de volkenmassa altijd in de Bijbel. Ja. En de vier winden brachten ze in beroering, dus de hele volkenmassa is in onrust. Ja. Dat zie je ook wel een beetje Dat gebeuren. zie je twee beetjes. Dat is ja. enorm, is dat die, ja. die, die onrust in de wereld. Ja. De hele wereld is in onrust. Ja. Net alsof die dieren daar onder dat water, de water in beroering brengen, maar de winden doen dat, dat zijn die geestelijke mm -hmm. machten, ja. winden. Die geestelijke machten, die doen dat. Die brengen de wereld in beroering, opdat die beesten eruit komen. Wat zijn dat voor beesten? Dat zijn diezelfde beesten, die in dat in dat rijk van uh, dat beeld van Daniel, van Nebuchadnezzar, voorgesteld worden. Nee, ja. Weer die oude wereldrijken ja. die dan tot nieuw leven komen. Maar interessant is dat datzelfde beest in, in openbaring 13 naar voren komt. Mm -hmm. en dan springen we al van Daniel naar openbaring. Dat is al snel. Hè? Ja, dat is wel snel, maar <laughs> uh, er komt of nog meer. 13? ja nee, die, die springen, Dan springen we naar openbaring 13. Ja. En, beest uit de zee en uit de aarde. Ja. Dan komt eerst die beest, dat klopt, dan komt eerst dat beest uit de zee en dan zegt hij weer, ik zag uit de zee een beest opkomen. Ja. Eentje maar. Nou, dan maar eens kijken weer. Hij had tien hoorns en zeven koppen. Er wordt veel over gespeculeerd of nagedacht wat die hoorns betekenen en die koppen betekenen. En zoveel onderdelen van de Europese Unie, die worden dan... Ja, maar dat, dat, en dat is klopt in loop, nooit. In de loop van de jaren is dat ook al de, behoorlijk ik, veranderd. Ik, he? ik heb er nog nooit uh, aan gewaagd. Nee. Ik ben niet nee. zo'n wager. Nee. nee. En die waren vol godslastering. Het eerste beest was een luipaard. De, de, de, het beest dat ik zag leek op een luipaard. Maar zijn poten waren als een beer. En zijn bek was de muil van een leeuw. En... Een monster was het. Ja. Dus hier komen die vier beesten uit Daniel... komen mm -hmm. in de eindtijd weer als één beest naar voren. Dat zijn dus die rijken. Dat zijn dus die rijken. Ja, ja. Dat is dus dat wereldrijk weer ja. uh, van, van die antichrist. Ja. En nou ja, dat beeld, dat, dat rijk dat er komt... dat is dat verschrikkelijke rijk... wat in uh, het beest uit de aarde... Mm -hmm. uh, dat is de valse profeet... Ja, is dat die een... leert de mensen dat beest... De antichrist aanbidden, de aanbidden. Ja. niet? En dat is die, dat beest van het getal 666. Mm -hmm. Er zijn ook veel speculaties over, dus daar houd ik me ook niet mee op. Ja. Maar ik zelf denk toch wel, ja, ik houd me er wel mee op vooruit. Ja. Ik denk ook dat dat best een onderhuidse chip kan zijn. Ja, daar, dat ligt wel het meest voor de hand. Ja, dat, dat, dat is het enige waardoor... Een centrale macht met een centrale computer, de, de mensheid onder bedwang kan houden. Ja, als, je, als je nu kijkt naar de uh, hey, ICT-ontwikkeling. De, de technologie. Uh, als je kijkt naar hoe uh, als ik binnenkom in Amerika, dan moet ik al mijn vingers uh, moeten. Ze Elke keer, je zou denken van jongens, jullie hebben mijn vingers al honderd keren gehad, maar ik moet elke keer mijn, mijn fingerprint moeten ze ja, hebben. Dat, uh, ze, ik dacht ze dat, je moet, het, dat je ze moest tellen. Ze moeten de iris-scan hebben uh, en dat ja. wordt allemaal gebruikt als persoonsherkenning. Ja, ja. En uh, het zal misschien helemaal niet veel langer duren voordat we uiteindelijk zeg maar die chip onder onze uitkrijgen. Ja, ja, ja, ja. Maar doe het niet. Nee, doe het niet. Maar ja, dan kun je niet meer kopen of verkopen. Hè? Zul, zul, eigenlijk zou je moeten zeggen van, al, al, alles wat er met de pincode is gebeurd, hè? van uh, vroeger kreeg jij uh, je, toen je nog uh, schoolmeester was, kreeg je nog, was er een tijd waarschijnlijk dat je je geld nog in een loonzakje kreeg. Ja. Ja, en uh, nou, uiteindelijk zijn we allemaal gewend geraakt aan bankrekeningen, uiteindelijk hebben we allemaal nu een pincode nodig en zonder die pincode kun je al niks meer doen. Ja. Ja. Als ik in Amerika kom en ik heb geen creditkaart, dan kan ik helemaal niet meer met contant geld betalen. hotel kan niet eens met contant geld betalen. Ik moet een creditkaart hebben. En dus is de hele wereld eraan gewend en zegt iedereen de volgende stap van de chip onder je hart. Ja, dat is ook de meest beste oplossing. Maar waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Oké, okay, nou, ik zal de antichrist Toch? melden dat hij een grote propagandist aan jou heeft. Sorry. Nee, maar ik denk dat dat een scenario is. Ja, dat ja. denk ik ook wel. Dat is natuurlijk wat de duivel altijd doet, hij laat je winnen aan een situatie, en uiteindelijk is het logisch dat je de volgende stap ook pakt. Ja, het is voor je eigen veiligheid, zeggen ze dan wel? Dat, dat zal het argument zijn, denk ik. Ja. ja. En, uh... Dat, dat is het, het angstige van de situatie. Ja, dus dat wat betreft 666, beest uit 666. <laughs> ja. Nee, maar ja. ik vind het toch een hele ernstige situatie. Het is zeker ernstig. Want als je dat accepteert, is dat jouw hommage, jouw eerbetoon aan het beest. Ja, en, en je, aan kan, rijk van het je beest. kan beter het bloed op je voorhoofd hebben. En? Het bloed op je voorhoofd. Oh, ja, wijze is... spreken, zoals de, de, de Joden, zeg maar, bloed aan hun voorpost, de deur van... Ja, ja, ja, dus je ja. kan beter bloed van de Jezus aan de deur van je hart hebben, dan ja. dat je een, het uh, merkteken van ja, de Satan heeft. Ook een moest de mensen een teken geven. Ja. He, die, de rechtvaardigen, de, rechtvaardige, de gelovigen ja. in Jeruzalem werden gemerkt door de Heer God. Ja. Opdat ze beschermd werden. Ja, ja, nou, misschien komt dat ook wel. Je weet niet hoe het gaat. Maar de heer Jezus zegt wel, wees waakzaam wat deze dingen betreft. Ja. En we, we leven wat dat betreft wel in een tijd dat ja. we ook waakzaam moeten zijn. Ja, en we hebben het in de eerste uitzending al over gehad. Uh, nu de Pax Americana. En mm -hmm. ja, dat is tevreden op de Amerikaanse wijze. Ja. In de tijd van Paulus hadden we de, de Pax Romana, ja. het Romeinse Rijk, ja. de, en je hebt... Uh, de politieman van de wereld. Eh? De politieman van de wereld. Ja, de politieman, en dat was Amerika, maar dat doet Amerika niet meer. Nee. Dus daardoor wordt die zee van de volken ineens moeiliger. Ja. Alle volken gaan doen wat ze zelf zin in hebben. Ja. En, en, en iedereen wordt iedereen uit. En nou ja, dan gaan we eventjes met Daniel verder naar Natuurlijk. de gruwel der verwoesting. Ja. Dat wat was, is dat uh, nou? Ja. Hè, die Daniel, die laat ontzettend veel zien van wie die vreselijke antichrist is. Ja. Hè, daar geeft hij hele persoonskwesties. Uh, ja, uh, ik, pers ik vind het altijd wel een beetje moeilijk als ik dat lees, want dan zie ik die beesten en dan zie ik die horens en dan gaat er weer een horen uit en dan komt er weer wat voor in de plaats. Nou ja, je hebt wat sleutels natuurlijk. Die kleine ja. horen is de antichrist ja. die erbij komt. Mm -hmm. En die uh, is ook een gewone vorst eerst. Mm -hmm. En die wordt steeds machtiger. En er staat hier over die... Uh... Maar als hij een gewone vorst is, dan zou hij nu al onder ons kunnen zijn. Nou, dat is die zeker. Uh, hij is bedreven in listen. Hij zal zeer sterk zijn. Maar niet door eigen kracht. Mm -hmm. Nee, dat is de kracht van, de, van Satan zit erin. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En alles wat hij onderneemt zal hem lukken. Ja. Machtigen zal hij verderven, en ook, ook het volk der heiligen. Ja. Wie is het volk der heiligen? Dat is Daniel 9, of niet? Uh, ik zit in Daniel 8, 8. Vers, uh, vers, vers 23 en 24. Okay. Ja. Nee? Uh, dat is... Uh, ja, dan wordt die antichrist beschreven. Ja, Nog eventjes? Uh, ja, nee, ik zie het. Uh, hebt uh, het? Ja, uh, ja oké. Okay. Nee, ja. hij zal machtigen verderven. Dus let op, een, een, een opkomende macht die overal als, als werk een overstroming om zich heen grijpt. Ja, en ook ja. het volk de heiligen. Ja, en ook, het, ook Israël, ja. ja dat dat je ja. voortdurend, ja, ook precies. Israël. Ja. En door zijn sluwheid zal hij het drog wat hij aanwendt doen lukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Mm -hmm. Ook tegen de vorst, der vorsten zal hij optreden, maar zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Vorst der vorsten, is dat de heer Jezus? Dat, dat is de heer Jezus, dat ja. de koning boven alle koningen, de vorst der vorsten. Maar ja, ja, zal hij zich verheffen waarschijnlijk, want optreden tegen de ja, heer Jezus... Hey. Dat kan hij wel doen, maar ja, dat verliest hij altijd. Dat verliest hij altijd, maar dat, dat, dat kost wel een boel strijd. Ja. Niet aan de heer Jezus, maar aan, aan zijn volgelingen. Het is wel mooi dat daar staat, toch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Ja. Ja, maar daar komen we straks in Thessalonicense weer Precies, over. Ja, ja. Dat is uh, heel interessant. Waar Paulus daarover zegt. Waar, waar Paulus daarover ja. zegt uh, hoe, hoe die vernietigd zal worden. Mm -hmm. En dat lezen we ook in Openbaring 19. De schrift is één geheel en is in dat geheel ook uh, uh, verschrikkelijk duidelijk. Mm -hmm. Nou, dan we, we zouden naar die gruwel des verwoesting gaan. Ja. ja, dan moeten we zijn bij Daniel 9, mm het -hmm. volgende Daniel. Vers 27. En hij, dat is die antichrist, dat is Daniel, dat Daniel, dat gaat over die 70 weken. Ja. En die verdelen de, de heilsgeschiedenis in 70 weken. Dat gaat een beetje vlug. Nou, maar geschiedenis. wat bedoel je daarmee? De... Uh, nou, de begin... geschiedenis van de, naar de eindtijd toe. Ja, ja, De geschiedenis van... Maar wanneer begint dat dan? Dat begint... Bij het bevel van de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Okay. En dat staat hier allemaal in. Uh -huh. 70 weken, vers 24, zijn bepaald over uw volk, ja. over Israël, en uw heilige stad: Jeruzalem. Als Jeruzalem, precies. Nou, maar wat nog meer: om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten en de ongerechtigheid te verzoenen. Wie verzoent de ongerechtigheid? Heer Jezus. Heer Jezus. En de overtreding wordt verontleid. Allemaal wat de Heer Jezus doet. Ja, dus... Er staat nogal wat, hè, dat ene vers. Ja, dat doen we nog. Dan gaan we nog verder. Zo. En om een eeuwige gerechtigheid te brengen. Ja. En wat nog meer? Om het gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligs te zalven. Mm -hmm. Nou, wat staat hier? Uh, het begin komt dan... Uh, weet dan... En dat is voor 25 ook nog vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Mm -hmm. Dat lezen we bij Ezra en Nehemia. Ja. Hoe lang is dat? Dat tot op een gezalde in vorst zijn zeven weken. Dat is 49 jaar dus. Zeven weken is 49 jaar ook. Hè? Ja, een week is toch een dag. Ja. En één dag, dat wordt hier als een jaar gerekend. Mm -hmm. Nou, en dan blijft het... Uh, dat gaat over het bevel van een, een koning Darius, als ik me goed herinner, ja. om de tempel te gaan herbouwen. Okay. En dan duurt het nog 49 jaar. Mm -hmm. En dan 62 weken mm -hmm. zal het hersteld herbouw blijven in de tempel. Dat is tot de tijd van de Heer Jezus. Is dat? Ja. Wat zal er dan gebeuren? Na die 62 weken, vers 26, zal een gezalde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Dat is niemand anders dan de heer Jezus. Ja, hij is de enige die onschuldig was ja. en onschuldig moest lijden. Ja, dat moest zelfs Pilatus herkennen. Ja. En wat gebeurt er dan? En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Mm -hmm. Zeg het maar. Rome, ja. in het jaar 70, ja. Jeruzalem en de, ja. en de tempel wordt verwoest. Mm -hmm. Had de heer Jezus ook voorzegd ja. in de regen van de eindtijd. De discipelen laten hem die tempel zien prachtig, schitterend, mooi. Zie je al die wijgeschenken? Zie je al die prachtige mm -hmm. stenen? Want het was allemaal versierd met goud en ja. diamanten en edelstenen. Ja. En de Heer zegt, dat ja, is jammer, maar er zal geen steen van de een op de ander gelaten ja, worden. Precies. En als je bij Jeruzalem komt, dan wijzen de gidsen, mm -hmm. eh, wijzen nog aan, kijk, die stenen, die zijn van het tempelplein afgevallen. Mm. Ik weet niet of het echt is, hoor ik je... nee. Ja, dat weet je in, in, in Israël maar nooit. <laughs> ja, bij Want, elk archeologisch uh, ja, of ons, weten ja, uh, ja. de gidsen hun dikke duimen goed te gebruiken. Ze hebben overal een kerk overheen gezet. Maar dus, het is uh... wel zo dat, die, dat de tempel gebouw voor gebouw en steen voor steen afgebroken is. Ja. Want dat zat natuurlijk vol edelstenen nou ja, en goud. Dus dat die... ligt nu ook veel hoger dan wat het oorspronkelijk ja, ja. heeft gelegen. en, en dus. vol edelstenen en ja. goud en diamanten. Ja. En, en, en dat konden ze natuurlijk niet pakken. Nee. Want dat was bloeiheet, dat, dat, dat heeft dagenlang nagegloeid. Ja. En, en toen zijn ze de zaak stuk voor stuk gaan afbikken en hebben dat goud in hun binnenzak gestoken. <laughs> wat ze niet gevonden hebben is de Ark van het Verbond. Ja, dat klopt. Ze denken dat die er nog steeds staat, ergens, hè, daar. Maar, ze denken dat in 1967, mm -hmm. toen ze Jeruzalem veroverd hebben, ja. ontdekten ze de gang der ja, priesters precies. onder de, onder de, de tempel. Mm -hmm. En vandaar konden ze precies aangeven waar het heilige der heiligen was. Ja. En sommige <coughs> rabbijnen zeggen, we hebben de Ark gezien. Mm. Dat zeggen ze. Ja. Weten we niet, denkt ook wel dat ze waren. Ja. Uh, de, de beschrijving die ik heb gehad, is dat uh, de, toen een stel Arabieren kwamen en ze weggejaagd hebben. Hmm. Bij die kamer waar de ark zat. Ja, en toen heeft de Joodse autoriteiten in die tijd, hebben die, die, die, die hele geheime gang naar de ark, hebben afgegrendeld en dichtgemetseld. Ja. Ze metselen daar wat in ja, uh, ja, om de Messias <laughs> tegen te houden. Ja, precies, jongen, jongen, ja, de jo. poort is dichtgemetseld. Ja. Ja. Want zij zijn natuurlijk veel te bang. De, het religieuze vuur, wat onder de orthodoxe Joden zal op gaan laaien, als de ark gevonden wordt, nou, jonge, jonge, jonge, jonge, ja, dat zal het zijn. Ja. Nou, we houden de spanning erin, want onze tijd zit erop. En over die, die hemel. Ja, maar als het spannend is, als het interessant is, gaat de tijd nog veel harder dan normaal. Dus dat is heel logisch. Maar we hebben nog een aflevering uh, te goed over dit onderwerp. Ja. Uh, en dan zul je gewoon de kans krijgen om de rest van ja. Daniel en, uh, en... dan gaan we en, naar die en, gruwel der verwoesting. De gruwel der verwoesting om dat verder... Uh, en wat dat zal zijn. Ja, dat zal het zijn. En, en, en, en Paulus, die daar een visie op ja. heeft. En ja. op de wederkomst van de Heer. Precies. Ja. het ja. zal alweer weer interessant worden. Het is, het is een hele mooie, mooie aflevering. En, uh, maar dat zijn ze ook eigenlijk allemaal. Want het interessante is dat het woord van God zo interessant is. Tuurlijk. Ja. En, en, en God die zijn woord waarmaakt. Amen. Dank je wel, Jan, voor deze aflevering. We gaan dus de volgende aflevering gewoon verder en uh, dan zie ik je volgende week weer. Oké. Okay. Nu thuis. Uh, ja, uh, we moeten het hier afbreken. Ik krijg soms uh, wel van, uh, van luisteraars en kijkers te horen dat uh, ja, dat we eigenlijk een uur moeten, maar ja, het is ook televisie, dus we willen het ook interessant houden. En juist op dit moment moeten we ja, deze aflevering afbreken. Maar we hopen dan dat u dan inderdaad volgende week even in uw agenda reserveert dat u weer naar op Provisie kijkt. En anders kunt u altijd nog Uitzending Gemist van Family Seven bekijken. Hartelijk dank voor nu en graag tot de volgende aflevering. En als we dan voor de zoon dus des mensen, voor de staan, mm -hmm. dan worden we overspoeld... Door zijn ongelofelijke genade en zijn ongelofelijke liefde. Dat zal de grote vreugde zijn, want God is liefde.